In juli zijn er in Tunesië verkiezingen. In Indonesië is de laatste overlevende van het bloedbad in Rawakadee overleden. De 88-jarige Saibin Sakam overleefde in 1947 een slachting die werd aangericht door Nederlandse militairen. De nabestaanden begonnen vorig jaar een rechtszaak tegen de Nederlandse staat onder meer om schadevergoeding te eisen. Nederland heeft erkend dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar zegt dat de zaak is verjaard. Een groep jongeren in Urk heeft geprobeerd brand te stichten in de flat van burgemeester Kroon. Het vuur doofde volgens Kroon vanzelf. Tijdens de Koninginnacht de gooiden jongeren flessen en stenen naar zijn appartement. De jongeren reageren met hun acties op het strenge beleid in Urk. Het weer koelt geleidelijk af. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 23 graden. Dit was het, NLW-journaal.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 Dfn's Dance Show. Ja, welkom in het derde en tijdens laatste uur van de Nightwalk, een uur lang tot middernacht nacht Disco live hier op de radio. Hi, this is Taco Disco. You're listening to the Cabana Radio Show. We'll yeah. We hier op CNN Dortmund. De 106.900, de kabel. Nog een klein kwartiertje. De Nightwalk is niet minder dan onze eigen Resident DJs toca disco. Met het beste van Dance op deze warme zaterdagavond. Dan ook weer een einde. De eerste uitzending van uh, 9 tot minder nacht hier op CFM Zandvoort. De Nightwalk. Volgende week zaterdag zijn we weer bij. Hier op de radio. Ook wederom van 9 tot middernacht. nacht. Wees je nog een hele fijne week. Doe rustig, doe voorzichtig en smeer goed in. Deze warme temperaturen voor het weet bij van brand. Wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer hier live op CFM Zandvoort. Graag tot een andere keer. Hoi.